Drie uur, onderduiven wit met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft aan de rand van de stad... een aantal leden van de motorclub Satudara tegengehouden. Het gaat om 150 tot 200 man die over de A2 richting het centrum reden. De Satudara-leden wilden naar het Waterloopplein... waar enkele honderden motorrijders vanmiddag bijeen zijn gekomen. Ze protesteren daar tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen... de afgelopen maanden. Burgemeesters verboden in een aantal steden bijeenkomsten... voor Harley-Davidson-rijders...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 Voor Bolt is het na de 200 meter de tweede wereldtitel dit toernooi. De 100 meter verprutste hij door een valse start... waarna zijn landgenoot bleek de titel pakte. En dan het weer, vooral in het oosten buien met kans op onweer. In het westen overwegend droog en wat zon. Middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het oosten. Morgen wisselvallig en maximaal van een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Er staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Knopend Europaplein 4 kilometer. In het noorden van het land op de A7 Herenveen Groningen. Tussen Marem en Leek 3 kilometer in beide richtingen. En op de A67 Eindhoven richting Venlo. Voor industrieterrein Venlo 2 kilometer. Soldaat van Oranje, de Musical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 Spreek je uit op hivos.nl Bijna 4 minuten over 3, u bent weer terug bij Langs de Lijn in de eerste actuele sport. Waar wij naartoe gaan is het honkballen. Theo Blesjaar, hoofddorp Amsterdam. Laatst gemelde stand was 4-4. ...is nog steeds de stand op het bord aan het begin van de zevende slagbeurt. Spanning dus en evenwicht in de wedstrijd en een opmerkelijke wissel bij Amsterdam... Grover, de startende werper, is eraf gehaald. En zijn vervanger is Ian de Lamarra. Dat is een rookie. Die heeft nog niet gespeeld in de competitie, alleen in de Europa Cup. Maar hij staat hier nu zomaar in de finale voor zijn ploeg. Zevende weer dus 4-4. De blijven we volgen, ook als het verlengd wordt. natuurlijk. We volgen de paarden in Breda, waar IJsbrand Chardon gaat proberen Europees kampioen te worden. En we volgen natuurlijk de Huelta, want die gaat op gang komen. En we kijken terug dit uur op een prachtige WK-Atletiek. Ik heb niet lang genoeg natuurlijk. Hè. Ike en Tina Turner met Baby, Baby, Get It On. Net afgelopen, eigenlijk een uurtje geleden... met een prachtige estafette, 400 meter van de man. Daar gaan we straks uitgebreid over praten... met de man die het toernooi voor ons de hele week op de voet volgde. En die houtkamp. Maar eerst gaan wij eens even kijken naar de Nederlandse prestatie. Tien atleten, twee estafette teams gingen we van start. Vergelijkbare afvaardiging met uh, twee jaar geleden. Maar uh, laten we eerst eens gaan luisteren na dit toernooi... hoe technisch directeur Peter Verlooy wat Nederland betreft nu terugkijkt op deze WK. Ja, het is een zeer wisselend uh, proces geweest... dit week... Uh, we hebben vooraf ingezet op vier top-8 posities in het reëel zijn we niet gehaald. We zijn tot 1 top 8 gekomen en twee uh, negende plaatsen, dat is ondermaats. Uh, daar wil ik niet de hele ploeg mee op één hoop vegen. Je moet echt wel individueel inzoomen op wat uh, prestaties van de individuele sporters om een goede analyse te kunnen maken. Maar nou, we hadden andere verwachtingen. Eelco Sint Nicolaas is als uh, vijfde geëindigd op de tienkamp. Heeft perspectieven voor de toekomst, is nog jong. En je ziet aan hem dat hij uh, die aansluiting met die wereldtop heeft gevonden. Volgend jaar de Spelen van Londen. Wat kan de Atletiek niet doen om ervoor te zorgen dat hij misschien nog een stapje kan maken? Nou, je, dus, inderdaad heeft hij de laatste jaren laten zien dat hij op toernooien uh, erbij hoort. Het gat met uh, de eerste twee is nogal redelijk groot. Maar... Met een beetje fantasie kan je je voorstellen dat hij die sprong gaat maken. Uh, ik denk dat het programma wat, wat, wat Elko en Vins samen draaien. We hebben Vins nu inmiddels een, een baan aangeboden. Zeg maar, Vins um, de lange zijn trainer. Ja. de lange zijn trainer. Om hem echt te focussen op Londen. Uh, zodat je er ook tijd en ruimte voor heeft. Dus dat is denk ik wel een belangrijke voorwaarde. Om ook uh, uh, Elko goed uh, te, te voeren. Uh, ik denk dat het programma wat hij heeft, dat het goed is. En dat er uh, hier en daar nog wat kleine bijstellingen. Misschien kan Horden nog iets beter, misschien kan Hoog zich nog verder ontwikkelen. Uh, Meer kan je altijd verbeteren, teamnummers. Uh, dat de, ja, ik, ik denk dat er nog ruimte zit, ja. Daphne Schippers, de andere Nederlandse atleet die goed gepresteerd heeft. Negende op de 200 meter, net geen finale. Ja. Wel een nieuw nationaal record, 19 jaren jong. Ja, het is uh, denk ik toch opmerkelijk wat zij hier heeft laten zien. Ja. Uh, je zegt het goed, dat is uh, opmerkelijk voor een meerkampster. We krijgen de discussie natuurlijk uh, die al veel gevoerd is. Uh, we hebben Daphne al een tijdje in de gaten. Uh, Zit het programmas op Papendal. Uh, we weten dat ze snel is. Die ontwikkeling gaat wel heel hard voor een 19-jarig meisje. En als je op dit niveau uh, niet alleen hard loopt, maar ook de, ja, de houding hebt zeg maar, uh, om met uh, de grote sterren mee te doen. Standvastig, uh, dan belooft dat wat voor de toekomst voor de meerkamp. Goed, als we verder kijken naar andere atleten, Nederlandse atleten die uh, in het verleden gepresteerd hebben op toernooien. Dan heb je te maken met onder andere Rutger Smit, de discuswerper, die uh, er niet in geslaagd is om de finale te halen. EDKD was uh, zijn derde kampioenschap, hij reikt ook niet tot die finale, teleurstellend. Uh, absoluut. Voor de atleten uh, in, in de eerste plaats voor ons ook. Erik Ode heeft inderdaad drie WK's gedaan. Je verwacht wat meer, zeker als hij uh, een fantastische seizoen heeft, heeft gedraaid. Hè? Want wat dat betreft heeft hij toch een acht, negen keer laten zien dat hij ver kan gooien. Maar niet op het toernooi. Mentale begeleiding is natuurlijk dan uh, de ingang die je zou moeten zoeken. Daar is hij al mee gestart, maar ik denk dat hij daar nog een stap in moet maken. Want je moet realistisch zijn. Hoog op de world ranking uh, houdt voor Erik niet in dat hij hier doet wat hij zou moeten doen. Als ik het heb over de middenafstandsatleten, dan heb ik het in dit geval bij dit kampioenschap over Yvonne Hak en over Bram Som op de 800 meter. Beide teleurstellend. Wat mij opvalt eigenlijk de laatste paar jaren is al ze slaan indoor over. En, je blijkt, en het blijkt toch wel dat je ook kampioenschappen keer op keer nodig hebt. Want Yvonne Hak ja, presteert hier niet goed. Zijn ook andere redenen denk ik. Maar ook Bram Som, daarvan merk je dat hij toch niet die toernooiervaring meer heeft. Ze stellen teleur je. Dat is ook de reden waarom we Bram Sommi naartoe gestuurd hebben. Om die ervaring hier op te halen voor Londen. Teleurstellend. Je weet hoe hij hier gekomen is. We hebben hem verwezen, ondanks het feit dat hij de limiet niet gehaald heeft. Eerste rondje doorgekomen. In de halve finale heeft hij redelijk meegedaan. Maar Bram is ge als geen ander om te zeggen dat het teleurstellend is. Uh, en heeft ook al uh, een visie op, op, op, uh, op hoe hij de zaken moet gaan veranderen. Uh, dat is de les, denk ik, die hij hier geleerd heeft. Dat hij zijn aanpak uh, gaat veranderen. Zodat Londen, uh, dat hij weer de oude Bram Som is van 1,43,5. Want dat is een, oude, een aantal jaren geleden. Dat heeft hij wel in zijn benen. De laatste vier jaar twee keer internationaal gegaan. Op een toernooi. En je zegt terecht, dat is, dat is te weinig. Ik blijf wel nog hoop in Bram houden. Yvonne Hak is een ander verhaal. Die heeft natuurlijk fantastische seizoenen gehad. Vorig jaar Die is ver gekomen. Maar die moet nu toch zich gaan afvragen of de aanpak die ze heeft. En ook de lifestyle... Studeren 1 en Sport 2. Nou zeg ik het een beetje extreem. Of dat voldoende is om die wereldtop te halen. En ik heb dat ook met de coach gesproken, ook met die vorige gesproken. Het is helder dat uh, er een stap gezet moet worden. Nou, ik wilde net zeggen: heb je het idee dat de Nederlandse atleten in een algemeenheid uh, voldoende gretig zijn uh, en echt, echt de ja, de eigenschap uh, bezitten om uh, keer op keer goede prestaties neer te zetten? Ja, ik ga niet de atleten op een hoop gooien. Ik vind dat je daar één op één moet inzoomen. Uh, kijk, atleten doen niet expres de verkeerde dingen. Uh, Yvonne was heel duidelijk in die serie de weg kwijt. Die was in paniek, die deed dingen die, als ze in vorm is, uh, dat niet doet. Met andere woorden, als je terugredeneert als atleten goed zijn voorbereid... ...een goed wedstrijdseizoen hebben gehad. En dat ontbrak er natuurlijk bij Yvonne aan en, en Bram ook in mindere mate. Ja, dan kom je niet uh, goed met goede bagage hier uh, aan de start. Uh, dat zie je terug een beetje in het gedrag, maar over Kampfkaist gesproken, als ik het woord mag gebruiken. Uh, dat Schippers, het vier keer één, het vette die meisjes. Uh, er, er zijn uh, ook lichtpuntjes waarin we die uh, houding van Nederlandse sporters wel terug kunnen vinden. Dat zei Peter Verlooy, allemaal in gesprek met Leon Haan. En die houdt kampje mee zitten luisteren. Het is de nette bewoording en dat snappen wij overigens ook wel van iemand wiens functie dat is. Maar het is altijd wel veel uitleggen na zo'n toernooi waarom het niet gelukt is. Hè. Dat is toch wel een, een toch wat bittere conclusie voor de Nederlandse atletieken. Ja, ik vind wel dat opvallend dat hij de, de aanpak van atleten, van sommige atleten, eh, ter discussie stelt. Met name van Yvonne Hak. Was inderdaad bijzonder tegenvallend. Echt tegenvallend al het hele seizoen. En waarbij hij gewoon zegt. ja, ze zal het anders moeten gaan doen. Ja. En dat vind ik wel opvallend hoor. En ik, ik zit eens even te kijken naar leeftijden. dan heeft hij het over Bram Som. Ja, Bram is 31. Ja. Wat moet hij nog gaan veranderen? De lessen geleerd, zijn ja. over de 31 jaar ja. eh, eh, laten we eens even eh, het rijtje dan met Nederland ja. langslopen en daarna de hoogtepunten een beetje op een, op een rij zetten. En laten we dan toch even met de twee positieve dingen ja. die hij ook terecht benoemde. Want eh, weten wij volgens mij niet altijd. Maar eh, de vijfde op een tienkamp is een fenomenale ja. prestatie, mag ik zeggen. Eelke -Nicolaas. Nicolaas is uh, echt geweldig. En daar uh, moet ik zelfs nog bij aantekenen dat zijn beste nummer, dat is het ook hoog springen. Dan kan hij gewoon 5 meter 5. Springen. Deed nu 5,20 meter. 20. Dat scheelt iets van 100 punten. Ja. Uh, die zit. Hij werd nu vijfde. Echt bij de wereldtop. En hij is pas 24 jaar. En dat is. Uh, ja, Qua ervaring. Ik zie echt grootste dingen volgend jaar in Londen voor uh, deze. En bijzonder aan deze jongen is dat hij ook. Uh, het is niet een keer. Hè? Hij is eigenlijk altijd op de momenten, want dat is ook opvallend. Je kan wel zeggen, ja, aardig seizoen. Alleen de WK lukt ze niet. Maar deze Sint Nicolaas is een man die er is als het moet zijn. Hè? Ik dacht het wel, vorig jaar, uh, de zilveren medaille bij de ja. Europese kampioenschap in Barcelona. Uh, het is niet een eendagsvlieg. Het is iemand die steeds vooruitgaat. En dat zeg ik, 24 jaar. Dan kun je flink uh, uh, nog progressie maken. En, en over progressie gesproken. Uh, sint nicolaas is leuk. We hebben ook nog Ingmar Vos. Ja. Uh, die, is, ja, die kun je eigenlijk niet meerekenen. is uitgevallen met een uh, blessure. Is ook zo'n jongen. Die heeft ook de goede instelling. Uh, die twee kunnen elkaar naar grote hoogte brengen. Dus daar kunnen wij positief naar kijken. Dan komen we bij uh, ineens... Uh, record, we wisten, Ik niet meer dat nog bestond... van Elf's ja had er wat uit ja. het boeken gelopen, werd 200 meter na van Schippers. Talentje, Jong hoor. meisje talentje, zo. liep daar een schitterende race... ging een beetje ten onder aan de druk die daarna kwam, mag ik het zo zeggen. Want verzuren op de 200, dat lukt toch niet zo snel? Hoor? Nee, maar uh, die eerste 200, die was wel bijzonder. Echt heel bijzonder. Als je een Nederlands record loopt... het was haar eerste race, ja. ooit, buiten een meerkamp... dus zeg maar in een individueel nummer. Uh, op een groot toernooi, uh, nog nooit gelopen... schrok eigenlijk zelf van haar tijd... En die tweede tijd was niet eens ja. zo verschrikkelijk slecht. Uh, ze wordt in totaal negende. Dus ja, nominatie op zak voor de maar, Olympische Spelen, 19 jaar. Ja, dat is dus heel hoopvol. Dan denk <tok> ik, nou, dat is, dan hebben we daar iemand. Um, ja. Nou is zij iemand die heel veel kan, hoor en lees ik altijd. Ik hoor haar zelf zeggen, ja, ik ga die keuze nog helemaal niet maken... want ik ben een meerkamp." Zo, ik hoor Verlooyen net ook zeggen, uh, zij gaat voor de meerkamp. Ja. Um, gaat dat samen? Want ik ken weinig mensen die en de 200 en de meerkamp uh, goed combineren, toch? Ik denk dat ze echt moet gaan kiezen. En Vooralsnog heeft ze gekozen voor de meerkamp. Maar dan denk ik, ja, allemaal leuk en aardig. Maar zo'n meerkamp, daar dat ben je zo blessuregevoelig in. Je valt zo snel uit. Je hebt zeven onderdelen waar je allemaal goed in moet zijn. En dat is hoor. Ze is Nederland, of, uh, ja. uh, wereldkampioen bij de junioren. Echt een, een topper daarin. Maar ze is ook... Absolute top, want 19 jaar pas... en, en zo kunnen lopen op 100 ja, want je, want je en met je name... Ja, zou zeggen, als je, als je zo die 200 meter... je eerste 200 meters loopt, dan ja. zou daar met een gerichte aanpak... Toch een, toch een behoorlijke rek gevoelsmatig in moeten zitten. Dus zal ze heel snel echt moeten kiezen voor Londen... wat ga ik doen? Want dan moet je je echt helemaal gaan richten... op 100 en met name 200 meter en de estafetten. Ja. Want vergeet niet, dat record wat ze vanochtend even naarde, dat is toch even het record... Uh, dat in 1968 in Mexico op grote hoogte... toen evenaring van het wereldrecord van de Verenigde Staten... Uh, en natuurlijk was het materiaal toen anders en, en bladibla... maar toch, uh, het stond zo lang sinds 1968... en met een matige race qua wissels uh, evenaren ze dat record. Met andere woorden, ook daar zit dan nog... Enigza een mogelijkheid en rijk Met hele jonge meisjes ook ja, weer. Dus, dus dat zijn de dingen waar we ons zeker dan wel aan vast kunnen houden. Ja. Um, een aantal andere zaken, ze zijn echt gewoon stiekem een beetje langs geweest. Met name de middenafstanden, uh, uh, ja, waren gewoon niet goed gedaan. Niet goed, gegaan, niet goed. Niet goed. Uh, niet Bram soms teleurstellend. Ja. Uh, leuk dat hij daar weer was, maar Bram is... is uh, voor zichzelf begonnen, om het zo maar te zeggen, een paar jaar geleden. En dat pakt gewoon niet goed uit. Hij, hij kon zich niet kwalificeren voor dit WK. Mocht toch nog uh, mee bij de gratie van uh, de Atletiekunie. En uh, Yvonne Hak is al het hele seizoen. Uh Echt uh, niet in vorm, daar moet iets mee zijn. En daar werden ook duidelijke woorden over ja. gesproken. In dat opzicht, die zou kiezen. voor een andere, die moet duidelijk ja. uh, niet kiezen, is uh, verliezen. Om het dan maar even zo te zeggen. Um, dan nog even naar de man uh, die wij uh, ja, zo ineens erbij kregen, zeg maar Martina. Ja. Ja. Um, uh, die in Peking zo verraste. Natuurlijk ontzettend ongelukkig dat die medaille hem ontnomen werd. Maar ook vierde op de 100 meter volgens mij toen. Ja. Um, eigenlijk de laatste jaren, altijd als er wat moet gebeuren, is hij er niet meer. Nee. He, het verhaal is ook, elke keer is er wel een reden, maar wat... Dat baart wat, zorgen. Ja. Dat baart echt zorgen. Het is bijna het verhaal uh, Rutger Smit. Uh, Martina, ja, je verwacht heel veel van hem. En het komt er helemaal niet uit. Nu weer een blessure, uh, twee blessures. Uh, het is een aardige vent. maar. Nee, het is, het is het even, ik moet het allemaal nog gaan zien. En als wij het hebben over kiezen, vol voor iets gaan... is Martina iemand die uh, alles ten doel stelt om zich op die 100 en 200 uh, te verbeteren? Ja, dat doet hij wel. Het is echt een man die voor zijn sport leeft. Uh, veel in Amerika traint, hard traint. Uh, uh, 200 meter is zijn afstand. Ja. Dat moet het gewoon worden in Londen. En hij is ook pas 27 jaar, maar als je hem ziet... dan denk je, die is uh, uh, dik in de 30 en over de top. Zo komt hij op dit moment over, over de top. En ik hoop dat hij eh, toch weer dat kan vinden... dat hij volgend jaar in Londen eh, die top haalt. We hebben het net uh, bij het roeien even met jouw collega Agroniemij erover gehad, zo'n NOC-NSF uh, doet ja. mee in dit soort programma's. Er zit ook altijd wat spanning tussen een bond zelf en zeg maar degene die er ook wat geld uh, uh, aan geven. -NSF. Hoe zit dat bij de atletiek op dit moment? Zitten die verhoudingen goed wat jou betreft? Kunnen die programma's goed gedraaid worden het komend jaar? Ja, er is, er is veel geld. Er is duidelijk zijn er keuzes gemaakt de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld met uh, de Estavette is een duidelijke keuze gemaakt. En ik denk dat die. Uh, keuze nog meer gemaakt moet worden richting de sprint en de meerkamp. In Nederland moet een meerkampland worden. Als jij zulke talenten hebt op meerkampgebied eh, zoals Daphne Schippers en Elko Sint-Nicolaas, dan moet je daar echt ook eh, je geld insteken. En dan met alle respect voor Bram Som en voor Yvonne Hak, als je dan ziet dat die het geld en hoe hoe lullig dat ook klinkt, het geld niet waard zijn... dan moet je dat geld, je kunt het maar één keer uitgeven. Dat moet je aan de talenten uitgeven. Uh, datzelfde geld, want daar hebben we het nog niet over gehad... de discuswerpers, <kleden> KD, Smit, ja. gewoon helemaal door het ijs gezakt. Monique Jansen bij de vrouwen, hartstikke leuk dat ze er was. Maar je komt daar om te pieken en er wordt niet gepiekt... Kortom, daar moeten we gewoon uh, besluiten durven nemen. Uh, raad jij de mensen aan? Dan even, want het is en blijft, ook al doen wij niet zoveel mee, een fenomenaal evenement. Ja. Een heel groot sportevenement. We hebben weer prachtige dingen gezien. Het is heel lastig om van hoogtepunt naar hoogtepunt te gaan. Maar toch een aantal zaken. Laten we even met het slot beginnen. Die uh, prachtige 4 100 meter finale was ongelooflijk. Ja, dat. dat... Daar kun je alleen maar van smullen. Als je daarnaar kijkt, dat is zo'n hoogtepunt, uh, Jamaica. Uh, wereldrecord met zijn Bolt. En, en, ja, echt genieten, dat was zo goed. En kunnen we daarmee ook zeggen over Bolt... 200 meter gewonnen in de estafette... nog even laten zien dat hij kan lopen. We vergeven hem die 100 meter maar. Dat kan, en, en fout is, het, het geeft aan dat het ook een mens is. Dat blijkt wel, maar hij laat ook even zien... dat het toch de allergrootste ja. atleet is op dit moment. En hij gaat echt een geschiedenisboek in. Maar het grappige over, over hoogtepunten gesproken... vaak heb je het over de 100 en de, en de 200 meter bijvoorbeeld. Maar voor mij was, waren de drie echte hoogtepunten... dat waren de lange afstanden ja. bij de mannen. De 10 en de 5 kilometer, prachtige races. De 10 kilometer gewonnen door een Ethiopië, Jeiland... voor Mohammed Farah uit Engeland. En vanmiddag die 5 kilometer, ja. waarbij Farah weer won... Het, wat een topper is dat. En die Farah, dat is natuurlijk ook allemaal met het oog op Maar dat is wel een bijzonder verhaal. Hoe deze man dus... Want het was de eerste sinds Koflen 83, geloof ik... die uit een Europees land zo'n dergelijke afstand weet te winnen. Hij is geboren in Somalië. Maar hij woont al heel lang in Engeland. En is een heel klein uh, ventje. Ik stond ooit met hem in de lift. Ik denk, waar ken ik die vent toch van? En ik vroeg het aan hem. Hij zei, oh, perhaps you know me. I'm Mohammed Farah. En uh, een ontzettend aardige vent. En die, le die leeft nou echt voor zijn sport. En als je dan ziet, hij liep de laatste 200 meter... Ik heb het opgeschreven, ik geloof in, in 26.06. 200 meter na 5 kilometer. In 26.06 de laatste 200 meter. Laatste rondje 400 meter in 52,6 ongelooflijk onwaarschijnlijk. En het is heel belangrijk natuurlijk met het oog op te spelen. Ja, en een, en een fenomeen. Um, er waren meer fenomenen. Er ook uh, teleurstellingen. En die mensen ja. die, die ook internationaal... waarvan je zegt, ja, maar de, de, dat we buiten dan even... die 100 meter van bol, waar we nu wel genoeg over had hebben. Ja, t, ik vond... Uh, persoonlijk vond ik een echte teleurstelling... de disqualificatie van Robles... Er gebeurt wel vaker dat je elkaar raakt. 110 meter hoorde, werd gedisqualificeerd. Dat vond ik een, een, een echte teleurstelling. Dat, dat had ook niet gemoeten. Dat, dat hoort erbij. Dan moet je maar niet zo dicht op hem gaan lopen... zoals onze Chinese vriend deed. En ook bij, de, bij wat technische nummers waren er verrassingen. Maar nou... Nee, ik, ik heb toch eigenlijk heel veel hoogtepunten gezien. Ja. Met echt, en als je dan persoonlijk kijkt... alle hoogst, grote hoogtepunten buiten het wereldrecord... die honderd hoorden bij de vrouwen. Met Sally Pearson. Zo dicht boven het uh, wereldrecord van Dankova... Ja. uit 1988. Hartstikke dopingverdacht toen. En Sally Pearson snelde over die hoorden... Genieten. En ik heb, uh, ik heb echt uh, genoten van dit WK. Het was een uh, goed WK. Atletiek is een van de twee pijlers van de Olympische Spelen. Ja. We kunnen er weer naar uitkijken. Ja, een jaartje Tom. Een klein jaartje. Dankjewel die Houtkamp. It's like we just can't help Because we don't Patrol, Had u wel herkend, cold out in the dark. We gaan weer honkballen, voor we een mooie pauzemuziekje. Hoe ver zitten we, Theo jaar En met name gaan we weer af op een verlenging. We zitten in de achtste inning. En die verlenging zou wel eens kunnen plaatsvinden. Maar op dit moment leidt de thuisploeg met 5-4 door een aanval uit het boekje in de zevende inning. Michael Duursla Duursma met een honkslag. Verder getikt door zijn broer Mark. En toen de honkslag van Gubensen was voldoende voor Michael om het vijfde punt te scoren. Maar nu in de achtste inning. Amsterdam aanslag en dikke, dikke problemen voor de thuisploeg. Drie honken bezet. Shane Gnade is gewisseld. Hij moest Sitting de Jong met vier wijd op de honken toelaten. En zijn vervanger Lefty Gulling maakt er helemaal niet niks van Bas de Jong met een hongslag en Vince Roy met een prachtige stootslag hongslag buiten bereik van de velders van uh, Pioniers waardoor er nu uh, drie honken bezet zijn en nog geen nullen en Jan Rehacek op de heuvel gezet is de man die gisteren in de veertiende slagbeurt de beslissende fout maakte voor pioniers, de, de fouten aangooien op het uh, eerste honk, waardoor Conor kon doorstromen naar het derde honk en hij moet het dus nu zien te redden voor uh, de ploeg die nu uh, met 5-4 nog wel voorstaat, maar weet dat de druk enorm is. Drie honken bezet met de Amsterdammers en dan slag Kenny Berkenbos, de man met een uh, oud profcarrière en geen nullen, dus 5-4 voor de thuisploegen, dat nog wel, maar als het dit weet het overleven. Nou, het zou een klein wondertje zijn. Ik denk dat Amsterdam hier minimaal één, misschien twee punten uit moet kunnen scoren. Dan heeft PNU nog wel het voordeel van de achtste gelijkmakende beurt. En ook de negende gelijkmakende beurt. Maar wordt het verschil te groot, ja, dan gaat deze wedstrijd verloren. Het blijft buitengewoon spannend. Vijf, vier, nog steeds voor de thuisploeg. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is uh, bijna half vier, Is er de overpunten met Marjel Hachman. De Amsterdamse politie heeft aan de rand van de stad... een aantal leden van de motorclub Satudara tegengehouden. Op die manier wilde de politie een treffen met leden van de Hells Angels voorkomen. De Satudara-leden wilden naar het Waterloopplein... waar honderden motorrijders vanmiddag protesteren... tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen. Burgemeesters verboden de bijeenkomst uit angst voor rellen... tussen Hells Angels en Satudara-leden. De eerste Iraanse kerncentrale heeft voor het eerst stroom geleverd aan het lichtnet. Volgens het Westen gebruikt Iran de centrale als dekmantel voor de ontwikkeling van een atoombom, iets dat door Teheran wordt ontkend. De indienststelling van de centrale is verschillende keren uitgesteld, onder meer vanwege technische problemen. De man die gisteren in het Amsterdamse Concertgebouw riep dat hij een dienaar was van Allah, krijgt hulpverlening aangeboden. De 39-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en heeft al vaker bijeenkomsten verstoord. Voor verstoring van de openbare orde kan hij ook een boete krijgen. Koningin Beatrix, die de voorstelling bijwoonde... is niet in gevaar geweest, al dus de politie. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie Er staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... voor knopend Europaplein, 3 kilometer. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen-Groningen... tussen Maremen en Leek in beide richtingen, 3 kilometer. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... voor industrieterrein Venlo, 2 kilometer. Oké, 1, NOS Radio, langs de lijn. Twee minuten over half vier zijn we weer terug bij Langs de Lijn. En we beginnen eens even... Gio Lippens, we spraken hem net al voor, die prachtige etappe in de Vuelta die voor ons ligt. Ik neem aan dat ze wel onderweg zijn, maar de grote mannen de benen nog redelijk rustig houden. Ja, dat klopt helemaal. We zijn al een tijdje bezig in deze etappe. Een kilometer of uh, 75 uh, gereden. Dat betekent dat de renners zo langzamerhand beginnen aan de eerste echte hindernis. Dat is de Alto de Tenebredo, 510 meter hoog, colletje van de tweede categorie. Ze hebben inmiddels het eten binnen, de ravitaillering is geweest. Daarna krijgen ze weer een afdaling. Dan gaat het langzaam naar de ene laatste klim. Die is wat serieuzer, hoor. De Alto del Cordal, 780 meter, en vooral die afdaling, die schijnt er nogal slecht bij te liggen, wordt gemeld als gevaarlijk. En dan denk ik meteen terug aan die valpartij van Karsten Kroon eh, gisteren. Daar eh, zullen de renners dus in ieder geval moeten oppassen voordat ze dan uiteindelijk beginnen aan die slotklim van buitencategorie, de Alto Dangleroe. We hebben een kopgroep van drie man. Dimitri Champion, mooie naam, hè? Eh, zeker voor een voormalig Frans kampioen die eh, rijdt voor. Hij zit erbij, Simon Geske, de Duitser van Skill zit erbij. En een hele jonge Amerikaan, Andrew Talensky, van de Garmin-ploeg. Zij hebben inmiddels een voorsprong van iets meer dan vier minuten. Het is meer geweest, een minuutje of vijf. Maar het peloton is inmiddels wel gaan rijden. En zij rijden daar dus vooraan en uh, zijn bezig aan die beklimming. Dat tussen, tussen die drie renners en het peloton rijdt ook nog een Spanjaard. Die is al vaker in de aanval geweest in deze Vuelta Jesus. Uh, Jesus. Rosendo Prado van Andalucía Caja Granada. Die kleine Spaanse ploeg die zich altijd laat zien in ontsnappingen. Maar uh, die rijdt daar nog ergens uh, tussen. En uh, die uh, slaagt er maar niet in om die drie koplopers te pakken te krijgen. Het was een onrustig begin. Veel renners die probeerden weg te rijden in de eerste 30 kilometer. Sylvain Chavanel probeerde het een keer of vijf. Hij kwam niet weg. Uh, ook Albert Timmer, de Nederlander van Skil probeerde het eens een eentje. Ook hij kwam niet weg. Totdat na uiteindelijk 36 kilometer deze mannen weg. Gereden. Ze rijden in de omgeving van Oviedo, dus in Noord-Spanje. Vlakbij de Picos in Asturias is dat. En gaan dan op weg naar die Angliru. Maar dat duurt het nog wel eventjes voordat ze daar zijn. Maar goed, nu inmiddels een kilometer of 78 gereden. Zijn dus vol in die beklimming van die eerste kol van de tweede categorie. En we hebben nog een valpartijtje gehad. Dat is toch nog wel even het vermelden waard. Johan van Summeren, de Belg. En Yuri Trofimov, de Rus, die zijn onderuit gegaan. Maar die zitten allebei weer op de fiets. Reden wel op achtergrond. De van het peloton, maar niks aan de hand wat betreft de verwondingen. Zij konden gewoon hun weg vervolgen. Het is dus oppassen geblazen voor het peloton. En straks natuurlijk wachten op die fantastische beklimming. De beslissing misschien wel in deze Vuelta. Gaan we weer naar het honkballen. Theo Plachard. het stond 5-4, maar er waren drie honken bezet en nul man uit. En het is 5-5 aan het eind van de achterslagbeurt voor Amsterdam. Berkenbos, de eerste man die rea tegenover zich kreeg, werd met een strikeout naar de duk uitgestuurd. En toen was daar de verre bal van Iceni aan het rechtsveld. Gevangen door Gummersen. Maar voldoende ver voor Sipin de Jong om vanaf het derde honk de gelijkmaker 5-5 te scoren. En toen een verre tik van Bas Nooy in het midveld werd gevangen. Dat betekende de derde nul. Zodat Amsterdam slechts één punt scoort uit deze achtste slagbeurt. Twee honklopers achterlaat. En we nu gaan beginnen aan de gelijkmakende beurt in de achtste inning. Met die rookie de Mara nog steeds op de heuvel bij de Amsterdammers. Bij de stand van 5-5. Let us be wrong and let's begin a mistake. Kira, Pure Intuition. We gaan het hebben over volleybal. Het lijntje, het hele dunne lijntje richting Londen is nog intact. Want de volleybalmannen hebben zich geplaatst voor het pre-Olympisch toekwalificatietoernooi. Zeg maar, dat eind november wordt gehouden. En Oranje dankte die plaatsing aan de 3-1 overwinning op Roemenië gisteravond. Na afloop van die wedstrijd sprak Lars Geerts met Kai van Dijk. Kai van Dijk, het was een wedstrijd van de harde klappen, geloof ik, of niet? Ja, af en toe in, af en toe uit. Maar uh, hard waren ze. Dat is één ding wat zeker is. En een overwinning 3-1. Eerste stap op weg naar Olympische kwalificatie is gezet, Maar de weg is nog heel erg lang, toch? Nou ja, het is dat het dit jaar in Londen is. Maar onze weg is bijna naar Peking, om zo maar even te zeggen. Om die vergelijking te maken. En ja, dat, gaat nog wel, dat wordt nog wel echt een hele zware, zware jongen. Maar ja, nogmaals wat je zegt, de eerste stap moet je ook zetten. En als we allemaal dezelfde richting gaan, wie weet. Want dit is Roemenië en dit wordt dan gezien als een van de mindere tegenstanders in Europa. Maar volleyballen kunnen ze wel degelijk. Alles wat hierna komt is beter. Hoe zie je je kansen? Nou ja, iedereen euh, zoals je gezien hebt. En ik aan de jongens zijn er pas op het einde weer, weer bij teruggekomen. We hebben ook een tijdje nodig om met de, met de nieuwe spelverdeders weer aan de gang euh, te gaan. Iedereen gaat nu weer naar de club. Uh, daar weer even weg, maar wel weer bezig en, uh, en, en, en weer op hoog niveau uh, weer aan de bak. Daarna weer samenkomen ja, en dan zal het in een korte tijd uh, moeten gebeuren. Maar uh, ook dat is niet onmogelijk. Ik hoop dat iedereen weer even een beetje adem krijgt uh, bij zijn club. En uh, daarna weer goede stappen ook in zijn in individuele richting kan zetten. En dan, uh, dan hoop ik dat we, dat, we, dat we een goede loting hebben. En dat we een x-aantal teams hebben die we, die we eventueel kunnen pakken. Ja, vier jaar geleden waren jullie er heel dichtbij. Het Olympisch kwalificatietoernooi in Turkije, halve finale. Zit dat er dit jaar ook in? Want het team is zo gewijzigd. Nou ja, het probleem is dat inderdaad wat je zegt. Uh, we hebben heel veel wijzigingen binnen het team. Eventueel komen er nog wat extra jongens terug. Uh, misschien eventueel een Janiek van Harskamp in de, in de periode november. Uh, de spelverdelen. Ja, de spelverdelen. En, uh, dus ja, we gaan het zien, uh, Lars. Het wordt, uh, wordt gewoon een mengelmoes van, uh, van allerlei jongens. Eventueel Robert Horstink, misschien nog wat andere mensen nog. We gaan het zien en, uh, op, en dan, uh, dan kijken we welke, welke formatie we hebben. We hebben niks te verliezen. Uh, er is nog nooit uh, een kwalificatie op deze manier uh, voor de Olympische Spelen. In de afgelopen decennia uh, is dat gelukt. Uh, wij verwachten, wij gaan ons best doen en, uh, en wij hebben ook niet, niet al te hoge verwachtingen. Zeker omdat we een, een aardig mengelmoesje hebben van, van kandidaten. Maar aan de andere kant des te leuker om. Uh, om andere tegenstanders het daar moeilijker te maken. Ja, toch lijkt het team af en toe op het duiventil. Je had al een aantal namen. Yannick van Harskamp, Robert Horsting, Dick Kooij. Dat zijn allemaal mensen die er nu niet bij zijn. Dat zijn wel uh, spelers die heel erg dienstbaar kunnen zijn uh, voor het Nederlands team. Is het niet verschrikkelijk jammer dat het, dat het team niet gewoon een jaar voor de speler goed bij elkaar kan zijn? Ja, nou ja, de situaties zijn niet dusdanig in ons land uh, uh, dat wij uh, ons allemaal eraan voelen kunnen committen. En dat is helaas, uh, zeker met sponsoren en, en dergelijke. Uh, maar het jongens... probleem is geld? Ja, het probleem is zeker weten geld. Uh, we staan het allemaal pro bono te doen. En, uh, dus als er nog mensen luisteren, kom jongens, uh, <laughs> aansluiten die handel bij deze, deze kleine trip naar Londen. Als we het halen, weet je zeker dat je publiciteit krijgt. Kai van Dijk vertelde dat aan. Uh, je weet hoe het gaat, Lars. En Lars is dan Lars Geert, onze verslaggever. Zes landen hebben zich inmiddels geplaatst voor dat pre-OKT. Alleen de winnaar van het toernooi gaat door naar het echte Olympisch kwalificatietoernooi. have come so Demise. Ed van der Bent. Dan hebben we het over paarden, weet u wel. Bij de NK-Eventing en de EK-Mennen zit Ed van der Bent. En hij sprak tijdens die NK-Eventing, die dus in Breda plaatsvindt dit weekend met bondscoach Martin Lips. Martin Lips is de vader, nog even om te weten, van Tim Lips. De man die vorig jaar nog Nederlands kampioen werd, maar dit jaar wat minder presteert. Ja, het is een, uh, inderdaad het is een, uh, weer een nieuw jaar en een andere wedstrijd. Een andere, zeker een ander paard. Uh, hij heeft hier uh, voor deze wedstrijd keyflow gezadeld... Die, uh, die we eigenlijk van het voorjaar ter eigen hebben gekregen van een, uh, een Duitse klant. Ja, paard heeft het vorig jaar eigenlijk zeker niet goed gedaan. Hij uh, was op één sterrenniveau, meestal uh, niet uh, aan de finish. En uh, ja, loopt nu op drie sterrenniveau. Ja, we hebben natuurlijk uh, ook wat versurenleed gehad van het jaar. O Ola terug moeten trekken uit de sport. Uh, vervolgens een uh, van Carlos die te voorzichtig is in de cross... die dus eigenlijk de, ja, waarschijnlijk springpaard zal worden... Die had een stokje over moeten nemen, die gaat het niet doen. En dan, ja, dan krijg je dat die je toch eigenlijk weer ja, een minder ervaren paard hier aan de staat brengt. En dan, dan probeer je het wel. Maar dat lukt het toch niet altijd. Dus, uh... Tim was onze hoop en dat deed hij ook waarmaken tijdens, individueel althans in Hongkong bij de Olympische Spelen een paar jaar geleden, in de, die van Beijing. Uh, ja, Londen zit er niet in. Uh, vorige week het EK heeft Nederland zich niet geplaatst als team. Maar er is bij eventing in tegenstelling tot spring en dressuur, want daar kun je alleen maar rechtstreeks plaatsen als team, is er begrijp ik nog een omweg. Ja, er is in, bij die eventing is er nog een, een mogelijkheid om via een speciale wereldranglijst voor de Olympische Spelen, dus waarin de ruiters alleen punten kunnen verdienen op drie- en niveau, is er een, een, een World ranking uh, samengesteld. En daar op die World hebben wij twee Nederlanders, uh, Raf Koreman en uh, Elaine Penn, die daar gewoon heel hoog op staan en oh, verwacht ik zeker in zullen blijven. Dus ik denk dat we dit jaar, of dat we in Londen toch zeker uh, verwacht ik twee Nederlanders aan de start zullen krijgen. Uh, hebben wij nou als Nederland ja, echt wel iets bij Eventing, te zoeken? We hebben goede paarden, we hebben goede ruiters. Maar waarom willen het toch steeds niet? Er zijn altijd wel weer mitsen en maren. Zoals vorige week bij het EK. Waarom we ons toch niet plaatsen? Ja, net niet. Maar nee, inderdaad niet. Nee, dat is inderdaad zo. Ik kan me eigenlijk dat voorstellen dat je dat zo zegt. Maar kijk, als ik, uh, ik, ik kijk even iets langer terug. Hè? Als ik dan. Als ik... Pessimistisch ben en zeg ik nou we zijn vorige week naar het EK gegaan om het team te plaatsen. Dat is dus niet gelukt. En dat lukt niet omdat er drie van de vier ruiters zeg maar niet aan het niveau komen waarop ze het hele jaar geacteerd hebben. Als dat twee tweede niveau gehaald hebben, hadden, hè, dus alleen niet één pen haalde het niveau. Als, als ze twee tweede gepresteerd hadden, hadden we ze eigenlijk wel geplaatst voor Londen. Dat is één. Het tweede punt is dat ik in 2005 begonnen ben als coach... Toen had ik niemand om naar het EK te sturen. In 2007 had ik er drie, waarvan er eentje finisht en Die had net zoveel strafpunten, als nu het hele team samen. En in 2009 zijn we met vier ruiters gegaan waarvan er twee finishten... maar die ook met een bak mijn fouten thuis kwamen. En als ik dan kijk naar dit jaar, dat we met zes ruiters gaan... dat die zes ruiters finishen... dat er slechts twee ruiters in de cross tegen één wij gingen aanlopen... Ja, dan denk ik wel dat we in de breedte zeker... maar ook naar de top toe zijn we zeker enorm vooruit gegaan... Twee jaar geleden of vier jaar geleden, dan kan ik één ruiter op de spelen brengen. En dit jaar twee. Waarvan dan Tim nog niet eens deel uitmaakt. Dus ik bedoel, maar dan kunt je kunt toch zien dat we in de breedte dat we duidelijk groeien. Het zat er net wel of net niet in. Dus ik, ik, ik, daar hoef ik geen rasoptimist voor te zijn. Als ik gewoon naar de cijfers kijk, dan denk ik wel dat we op de weg zijn ons coach Martin Lips. Dus in de breedte groeien we nu nog een beetje in de hoogte. Is zijn bedoeling ook met de eventing paarden. We gaan weer naar Hoofddorp tegen Amsterdam. Pioniers Amsterdam. Het honkbal. Gisteren verlenging. Vandaag ook verlenging. De jaar. Zou kunnen. We gaan beginnen aan de gelijkmakende slagbeurt van de negende ening. de Spanning neemt toe. De stand is nog steeds 5-5. Uh, en net uh, drie schitterende acties gezien in de negende slagbeurt van uh, korte stop Michael Duursma op zijn eerste uh, honkman. Drie prachtige acties. En dat bewijst waarom hij ook ...in de selectie van het Nederlands team zit vooralsnog. Want morgenavond wordt bekendgemaakt welke spelers erbij komen en welke er afvallen... Waar het gaat om het wereldkampioenschap dat begin oktober in Panama verspeeld gaat worden. Cezinho Kroes, de eerste man in die negende slagbeurt, kwam door met een honkslag. Hij staat nu op het eerste honk in die negende beurt. En mocht het tegelijk blijven, dan gaan we verlengen. Niet met het tiebreak systeem, maar zoals we het altijd vroeger deden. Per inning verlengen tot er een winnaar is. Want we stoppen niet bij de twaalfde inning. Maar we zullen zien of het zover gaat komen. Jefferson Musso, de tweede man voor pioniers aan slag. In de zekerheid dat Kroes op het Eerste hond staat geen mensen uit nog. En die Delamarre, die rookie die het goed doet, ook goed gesteund wordt door zijn veld. Maar hoe bestand is hij in deze, tegen de druk in deze allerlaatste slagbeurt mogelijk? We gaan het zo zien. Het blijft hier spannend. 5-5.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 And the space of the girls on my mind. Where is the sun? A charm on my head, the sun in my life. It is dead, it is dead. Fix The girl that I love, she is gone, she is gone All of my life I, I called yesterday The speaks and the speaks of my life gone away Picks en specs van uh, de, natuurlijk de Bee Gees uit 1967. We gaan uh, naar Ed van de Bent, uh, want Ed uh, is de uitslag eigenlijk al binnen van de van de van de menners. Ja, de echte uitslag die hier uh, komt uh, straks. Want er is nog een drive-off, een soort barrage zeg maar voor de manners, Want uh, degenen die foutloos waren bij het rijden, die uh, rijden dan nog uh, voor de dagprijs. Maar dat is voor het Europese kampioenschap, uh, telt dat niet meer mee. Want dat is de uitslag tot dat moment, tot die drive-off is van belang. En dat betekent dat ijsbad Chardon bij zijn uh, vijf wereldtitels en 22 Nederlands kampioenschappen... voor de eerste keer het Europees kampioenschap uh, erbij kan schrijven. Want uh, of Schoon Boyd Excel, de Australiër, uh, hier de wedstrijd uh, winnend afsluit. Het is een open Europees kampioenschap, mogen dus ook van andere continenten deelnemen. Maar met zijn uh, tweede plaats is Ersbann Chardon daarmee winnaar van het uh, Europees Goud. En op de tweede plaats uh, leek het even Koos de Ronde te zijn voor Nederland, maar Jozef Dobrovic, de Hongaar, die uh, was foutloos, terwijl Koos de Ronde maakte kostbare tijdfout. Hij mocht zich 18 ongeveer mocht hij zich veroorloven, maar het kwam op uh, bijna anderhalve seconde uit dat hij uh, een tijdfout had. En dat betekent dus dat Ronde toch nog altijd mooi brons haalt hier bij het Europees kampioenschap in Breda. Voor het eerst weer sinds 30 jaar verleden. Goud, dus voor IJsman, Jardon en brons voor Ronde. Een mooi resultaat in Nederland bij het team. Als ik het snel berekend heb met de hand, is Nederland ook winnaar van het teamgoud. Dat zijn de goede berichten uit Breda. We gaan de Vuelta steeds meer volgen, Gio Lippens. Want we rijden en we rijden, maar ze weten allemaal dat de auto de Angliru nog moet komen. Jazeker, de eerste auto hebben we trouwens al gehad. Hè? Die auto de Tenebredo, 510 meter hoog. En die ligt dan op precies 79,1 kilometer vanaf de start van vanmiddag in Abiles. Uh, daarna reden de renners dus naar het zuiden van de kust af. Zo in de richting uh, ja, onder Oviedo. En uh, daar zitten ze op dit moment dan. En rijden nu op dat lange stuk, uh, dat lange vlakke stuk tussen die Alto de Tenebredo en de Alto del Cordal. De ena laatste klim van vandaag. We hebben nog steeds drie koplopers. Die hebben een aardige voorsprong op het peloton. Inmiddels opgebouwd. Want het peloton laat even lopen. 5 minuten en 30 seconden. En die ene man die daartussen zwom al die tijd, die is inmiddels alweer teruggepakt. Jesus Rosendo. ...heeft het lang geprobeerd, kreeg de aansluiting maar niet voor elkaar... ...en is nu weer teruggepakt door het peloton. Zodat we dus nu drie mannen aan de leiding hebben... ...Champion, Geske en Telensky, En die rijden dus op ruime voorsprong van het peloton... ...waarin al die grote namen zich op dit moment rustig houden... ...en waar iedereen toch zo langzamerhand een beetje gaat kijken... ...naar de kopmannen die toch zeker zo naar voren zullen schuiven... ...als we aan die ene laatste klim beginnen... ...want je moet daar gewoon geen risico nemen. Je kunt niet het risico lopen dat je daar op achterstand gezet wordt... ...of dat er iets gebeurt in... die die afdaling. Een valpartij ligt altijd op de loer. De kopmannen dus, ze houden zich scherp, ze houden elkaar goed in de gaten, want er zou ook wel eens een aanval kunnen komen op die ene laatste klim. Ook daar is veel over gesproken, zodat de, ja, toch een groepje uiteindelijk gaat beginnen aan die beklimming van de Anglirou, met voorsprong misschien wel op Bradley Wiggins. Het valt allemaal te bezien zo meteen. Wiggins niet de beste daler in het peloton, maar zijn ploeg is sterk. De mannen die om hem heen zijn, die hebben hem tot nu toe iedere keer weer terug kunnen brengen als het er echt op aankwam. Dat zagen we ook weer gisteren gebeuren. We zagen het ook eergisteren gebeuren. Wat dat betreft heeft hij een paar goede mannen om zich heen verzameld. Hij rijdt dus in de rode trui Bouke Mollema op de derde plek. Benieuwd wat er allemaal vanmiddag gaat gebeuren. We zijn ook benieuwd naar de stand bij het Hongballen. op Amsterdam zat in de tweede helft van de 9 inning, Theo. En het is nog steeds 5-5. Uh, vijf, vijf. Een nieuwe werper bij uh, de Amsterdammers, Rick Geestman, de lefty in de wetenschap... dat het eerste en het tweede honk bezet zijn. Kroes met die honkslag werd uh, prachtig verder geholpen door Moezo met een opofferingsballetje. En Michael Duursma, de gevaarlijkste man vanmiddag bij de Hoofddorpers, kreeg opzettelijk vier wijd. Hij staat op het eerste honk en, ze, en Kroes is op het tweede honk. En dan slag Mark Duursma, de catcher, op het werpen dus van lefty Rick Geestman. Eén uit. En nog steeds die 5-5 stand. Het zou beslist kunnen worden in deze negende beurt. Want Kroes staat daar in de scoringspositie op het tweede honk. Kijken wat Mark Duursma nu gaat krijgen van Geestman. Eén slag, één wijd op dit moment. En komt die bal van Geestman en hij raakte wel duurzaam, maar hij is fout. Dat betekent dat de count nu tegen is. Eén wijd en twee slag. kan die nog eventjes gaan duren. Het kan zo beslist zijn of het kan verlengen worden. We zullen het zo weten. Riding along my my baby me at the My curiosity running wild.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 Uh, Chuck Berry maakt plaats voor Theo Plasjaar. Feest op het Sportpark Polen-Tolenburg, want Pioniers beslist de wedstrijd. De honkslag van Mark Duursma, heel lastige slagen in het rechtsveld. Buiten het bereik van de, de rechtsvelder was goed genoeg om Zerzino Kroes vanaf het tweede honk te laten scoren. 6-5, dat is de uitslag in deze wedstrijd. De stand in de Holland-series is dus weer gelijk. En donderdag gaan we verder in deze serie Best of 7. Best of Seven stand 1-1. Dus die gaan rustig door in de holland series. Ontknoping kwam nog net voor het nieuws van vieren. Wij gaan er zo even uit voor dat nieuwsblok van vier uur. En daarna bij u terug volgen uiteraard de grote bergetappe Met Bauke Mollema nog steeds in de voorste gelederen in de Vuelta. ontknoping was na vijf. Maar wij volgen het uiteraard ook in het komend uur. We hebben hier als gast Arnold van der Leijden om onder andere over het vrouwenboksen te praten. En volgen alle andere actuele sportgebeurtenissen op de voet. Dat het komende en derde uur bij langs de lijn. Langs de lijn. Op één. Dit is Radio 1.